Woensdag 23 oktober. Mark Visser met het NOS-journaal. In Zeist is bij een brand in een oudere flat een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Negen bewoners zijn naar het ziekenhuis overgebracht... omdat ze rook hadden ingeademd. De brand brak uit op de vijfde verdieping van de oudere flat. Het vuur was tegen half elf geblust. Er is veel rook en waterschade. De vierde, vijfde en zesde verdieping van de flat werden ontruimd. Inmiddels mogen de meeste bewoners terug naar hun woning.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 Ajax heeft in de Champions League ook niet weten te winnen van Celtic. In Glasgow werd het 2-1. Vlak voor rust scoorde de schot uit een penalty... en in de tweede helft was er een eigen doelpunt van Densville. Vlak voor het einde maakte Schöne 2-1. Ajax staat nu laatste in de pool. In dezelfde pool speelden Barcelona en AC Milan 1-1 gelijk. Het weer. Vannacht nog een enkele bui bij een graad of 14. Ook overdag kan er een bui vallen, maar er is ook af en toe zon... en het wordt maximaal 19 graden dan. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Kilijne Plag. Goeienacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. De bouwvakker, de handelsreiziger, de schatbewaarder en rode ron. Het zouden hele leuke stripfiguren kunnen zijn uit de Donald Duck. Maar deze figuren zijn helemaal echt. En naar verluid hebben ze gezamenlijk ook miljarden euro's aan crimineel geld. En daarmee moeten we ze dus heel wat serieuzer gaan nemen... dan de zware jongens uit Dukstad. Wij gaan ons vannacht begeven in een wereld waar geld niet wordt geteld maar waar geld wordt gewogen. Simpelweg omdat het te veel briefjes zijn om te tellen. Naar schatting wordt er in Nederland... jaarlijks tussen de 18 en 25 miljard euro aan geld witgewassen. En dan gaat het om uh, de kleine dingetjes in een kroeg. Tot aan de grote criminelen uit de onderwereld in Nederland. In nou, Die laatste heeft mijn gast zich verdiept... met het boek De Jacht op Crimineel Geld... dat hij samen met Marjan Huske schreef. Harry Lensink, welkom. Dankjewel. je uh, Dat is echt waar, hè? Dat ze het geld... Wegen in plaats van dat ze het tellen. Uh, ja, er zijn ooit uh, weegschalen gevonden in kelders van uh, grote criminelen. Omdat het anders niet te overzien is. Het komt met zakken binnen. En als je eenmaal weet hoeveel een uh, sporttas vol weegt, dan kan je het dan is het handig om kilo's te tellen ja, hoeveel geld het ja, ongeveer waard ja. is. Maar heb je die weegschaal ook zelf gezien? Nee, nee dat is een verhaal uh, dat hebben we opgetekend uit de tijd... dat Charles Wolfsman heel veel geld verdiende met zijn hasshandel. En die, die deed dat? Die deed dat. En trouwens, uh, uh, Rooie Ron, die je net noemde, stond zich er ook op voor. Want wie is Rooie Ron? Uh, Ron de Jong, een uh, crimineel die uh, van naam en faam uit de jaren negentig pas nu zijn, zijn roem heeft gekregen... omdat hij uh, een geschil heeft met de Belastingdienst. Hij heeft heel lang op de achtergrond uh, gefu uh, gefunctioneerd. Was één van de grote uh, in Nederland... maar uh, pas nu het podium opge opgekomen. Dat is vaak, hè? als het om het witwassen van het geld gaat... dat ze pas na een aantal jaren... Nou, deze meneer had, de, ja, had eigenlijk nooit die rol willen hebben. Maar op een gegeven moment is hij uh, tegen de lam gelopen... met een, met een constructie, een witwasconstructie, uh, via Zwitserland. Nou ja, uh, hij is die strijd aangegaan. Die, die, die strijd is nog steeds gaande trouwens... met het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. En uh, waar hij vroeger altijd de lute koos... denkte hij nu voordeel te halen uit publiciteit... En of dat zo is. En wij waren er blij mee. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Jij schrijft voor Vrij Nederland. Ja. Uh, over criminaliteit, over justitie. En jouw partner in crime is dus uh, vaak Marjan... met wie je dus ja. dit boek uh, samen hebt geschreven. Jullie beschrijven eigenlijk het financiële traject... noem ik het maar even, van veertien zaken. En dan hebben we het niet over de minste. Je noemde net al zelf een paar. Maar het gaat ook over uh, Klaas Bruinsma, Willem Enstra... Evert Hingst, Charles Wosman noemde je net al. Het zijn wel bekende namen uit de onderwereld... zoals wij uh, ze kennen... En de ondertitel van het boek ook is over slimme speurders, fout, vastgoed, gehaaide fiscalisten en besmette erfenissen. Nou, dat geeft wel een beetje aan waar het, waar het boek over gaat. Daar gaan wij dus ook vannacht over hebben... en over Nederland als witwasland en hoe goed ons land daarin is. U kunt thuis reageren via de Facebookpagina van Casaluna en via Twitter. Als u een vraag wilt stellen of wilt reageren, gebruik dan hashtag Casaloona. En vanaf morgenochtend is dit gesprek met Harry Lensing terug te luisteren... via de site van Radio 1. Waar jullie hebben natuurlijk veel research gedaan... maar ook veel mensen gesproken. Hè? Ja, we hebben voor zover volgens mij mogelijk. iedereen die nog leeft gesproken. Behalve uh, Charles Geert. De rest hebben we allemaal gesproken. En dat zijn dan uh, de... Overigens de een aantal van de mensen die dood zijn ook. Maar dat was dus voor die tijd. Dat was voor die tijd, ja, ja. maar dat staat wel vermeld. Ja. En precies, ja. en gereconstrueerd in ieder, ja. ieder geval uh, in het boek. Ook mensen eromheen. Ja. Gewoon om het hele plaatje van die geldstromen... en wat er nou precies is gebeurd, uh, compleet te krijgen. Een van de meest uh, opvallende, ik heb ook begrepen dat het voor jou ook een van de meest aansprekende zaken is geweest van de bouwvakker. Ja, Rob Griffhorst. Uh, waarom was dat zo spannend voor ons? Nou, uh, hij is al een bekende in het milieu sinds nou, 1983, het jaar dat uh, Freddy Heineken werd ontvoerd. Uh, toen die ontvoerders in beeld kwamen, uh, uh, met name Holleder en Cor van Hout, uh, bleek daar nog een man op de achtergrond een rol te hebben gespeeld. Uh, uh, Rob Giffors, tenminste dat dacht de recherche... dat dat het brein was achter de ontvoering. Het was een zakenman in het Amsterdamse... Uh, groot geworden met een uh, handel in gereedschap. Um, maar die bleek niks met de ontvoering te maken te hebben. Tenminste, uit onderzoek kwam het... Het is, het is nooit vastgesteld. Uh, en uh, ik zie ook geen aanwijzing dat het wel zo is. Wat wel, wat wel klopt is dat hij goed bevriend was... met die Heineken-ontvoerders en dat hij zaken met ze heeft gedaan. Onder meer met Cor van Hout. Uh, miljoenen investeringen in vastgoed. Uh, het liep allemaal niet zo heel uh, soepel, want uh, van Hout uh, had een drankprobleem en een gokprobleem. Uiteindelijk is hier Gifhorst uh, uit het pact gestapt. Hij heeft gezegd, met jou wil ik niks meer te maken hebben. Tot twee keer toe heeft de recherche gedacht, het Openbaar Ministerie ook, van, nou, we gaan jou pakken, want we denken dat jij de witwasser bent voor die Heineken-ontvoerders. En dat hij ook zou weten waar een deel van dat geld nou ja dat lag, dat, toch? En wat blijkt nou, ergens in 2005 komt er iemand met een verhaal... die zegt van, ik heb dat Heineken-ontvoeringsgeld... wat nooit is gevonden opgegraven in Frankrijk, teruggebracht naar Nederland... en ik heb dat gegeven aan Rob Gifforst. En daar wordt hij uh, op dit moment voor vervolgd. Volgend jaar begint de rechtszaak tegen hem, het onderzoek loopt nog. Dus ja, het geld wat 30 jaar geleden is verdwenen... dat wordt hem nu nagedragen, dat ja. hij dat heeft witgewassen. En dat in zijn bezit dus... Is gekomen ja, en, en dat, en dat, dat hij dat geïnvesteerd heeft. de ontvoering? Heeft. Ja, daarmee is hij. Een, nou ja, goed. Hij heeft. Een, dan gaat het OM ervan uit dat hij heeft geweten dat dat ontvoeringsgeld is. Ja. Dus op het moment dat je dat aanpakt, uh, ja, ben je crimineel bezig en ben je medeverantwoordelijk voor die uh, misdaad. Uh, ze gaan hem niet vervolgen voor die ontvoering, maar wel voor dat witwassen. En. Nou ja, dan word je in Nederland tegenwoordig stevig aangepakt. Want om is... hoeveel geld gaat het? Het, uh, gaan in, in het? Als het gaat om puur dat ontvoeringsgeld... gaat het om in guldes, 8 miljoen gulden in de tijd. Uh, maar dat heeft zich, zoals uh, justitie dat ook zegt... vermengd met bovenwereldgeld. Uh, ja. Dat is gestopt in met name prostitutiepanden in Al Alkmaar. Is, tenminste, dat is het verhaal van het OM. Ja, en dan weet je niet meer wat fout en wat goed geld ja. is. En ze pakken dan gewoon... Uh, de hele hap, daar wordt beslag opgelegd. Hij kan er niet meer bij. Zijn huis in Spanje is beslag opgelegd. En hij zit uh, weg te kwijnen in een verzorgingstehuis in Amsterdam. En hij heeft voor het eerst zijn verhaal verteld... omdat hij vindt dat hem onrecht wordt aangedaan. En wat vind jij? Nou, ik vind... Uh, kijk, dat is nou typisch zo'n voorbeeld van... je kent iemand uit de kranten, je kent iemand van de verhalen... Je denkt van, ja, waar rook is, is vuur. Hij wordt altijd geassocieerd met dit soort types. Er zal wel iets niet duigen. Ja, want hij heeft later ook nog zaken gedaan met Enstra. Eigenlijk uh, van de Casa Rosso. Ja, dus bedoel, hij er hangt de, wel in, wat aan. In, de, in, de, in het rosse milieu, inderdaad. Met, met, met, met uh, gekende witwassen zaken gedaan. Dus het is een, op zijn minst een avonturier geweest. Nou ja, dan ga je met zo'n man praten. En uh, dan komt er een stapel papier op uh, tafel. En dan vertelt hij gewoon alles. In alle openheid. En ja, ik... Ik ben natuurlijk niet, ik ben geen fiscaal uh, onderlegd iemand. Ik ben geen financieel-economisch mm -hmm. regisseur. Maar ik kan wel een beetje zien wat daar ligt of dat uh, matcht met zijn verhaal. Uh, dus de stukken uit het kadaster, de stukken uit de Kamer van Koophandel. Uh, de openheid die hij in elk geval uh, lijkt te betrachten. Nou, wij vonden dat heel aannemelijk. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij heel gefrustreerd is over het feit dat hij alles kwijt is en dat hij nu op zijn oude dag... hij is heel erg ziek, moet wachten op een oordeel van uh, de rechter. En dat duurt maar, en dat duurt maar. En ondertussen kan hij niks met dat geld. Nee. Want uh, zou hij dan helemaal berooid zijn nu? Nou ja, ik denk ik dan, kan, ik, ik, hij ik, zal toch nog wel ergens ja. wat miljoentjes <laughs> hebben weggesluist. Nou ja, dat is dat, dat is dat geld wat in Parijs in het bos lag. Nee, eh... Uh, uh, uh, uh, dan kan jij natuurlijk, dat zou kunnen. Ik, ik kan niet in zijn huishoudboekje kijken. Ik zie alleen maar een, een man die heel erg ziek is... En, en, en zegt dat het heel erg slecht met hem gaat. Zowel uh, qua gezondheid als qua financiën. En een vrouw die daarnaast zit... die lange tijd een miljonairsleven heeft geleid... aan de Spaanse Costa's En die nu zegt dat ze uh, uh, op bepaalde leeftijd... nou, ze is volgens mij 60 plus... Uh, s'avonds in de kroeg staat om wat geld bij te verdienen om in leven te blijven. Dat is ook zo. Dat heb jullie ook nagedrokken? Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat ze werkt in, in de horeca, dat klopt. In hoeverre dat noodzakelijk is en in hoeverre zij dat als noodzakelijk voelen, dat ja. weet ik niet. Um, maar goed, uh, er is een groot verschil tussen de levensstijl die zij voorheen hadden... en het leven wat ze nu leiden, dat is evident. Ja. En zij zijn dan een van de vele voorbeelden... Uh, waar justitie probeert om de, nou ja, de jacht is geopend, zeg maar, om zoveel mogelijk miljoenen te halen en terug te halen. Is er een verschil als je het vergelijkt met andere zaken waar je zegt: Dit vind ik twijfelachtig. Bij anderen ligt het er dubbel dik bovenop. Ja, nee, en is dat alleen is alleen de vraag waar, nee, ja. waar het nou ligt. Ja, ja, ja, god, we hebben ook wel echt gelachen om de verhalen van, van sommige mensen, de excuses die ze verzinnen. Ik noem een uh, uh, Michel P, die we beschrijven, ja, die dan zegt dat hij. Een, Amerikaanse zakenman tegen... nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Een Chinese zakenman tegenkwam in Amerika... toen hij daar op vakantie was. En die Chinese zakenman vroeg aan hem... omdat ze toevallig in hetzelfde restaurant zaten... of hij voor die Chinees miljoenen wilde beleggen in Europa. Nou, en zo was deze Michel P. Aan al zijn miljoenen gekomen, vertelde hij de rechter in Den Haag. Die trapte daar niet in en die heeft daar beslag op laten leggen. En ja, die man is zijn geld kwijt. Het is gewoon een hashhandelaar. Die een uh, slecht ja. verhaal heeft verzonnen. Ja. Wat zijn de constructies die over het algemeen gebruikt worden? Zijn die te doorgronden? Uh, ja, ik denk niet dat het zo ingewikkeld aan is. Ik denk dat het alleen lastig is om ze eruit te plukken. Ja, als je slim wit was, dan zorg je dat je niet opvalt. Het begint met heel simpel de cash die je krijgt voor je... met name hash of uh, ecstasy of coke, dus maar drugs. Want daar gaat het in die grote verhalen ja, om. Ja, daar gaat het om uh, dat je dat geld op een veilige manier naar een buitenland, meestal in Nederland eigenlijk al... want in Nederland zelf het uh, bij een bank neerleggen, dat lukt niet meer... maar dat kan je in andere landen nog wel, waar de, uh, de, de moraal uh, wat, wat minder streng is... waar de, de bankregels wat minder nauwlettend in de gaten worden gehouden. Nou, als je dat lukt, dan richt je daar een vennootschap op... en daarmee investeer je in investeringen in Europa of gewoon in Nederland... Dat kan allemaal, zolang het maar niet opvalt. Op het moment dat het opvalt... en, en in de Nederlandse recherche uh, de, de, of de field op zoek gaat... en vervolgens met rechtshulpverzoeken aan buitenlanden... met, met grote onderzoeken uh, je binnenstebuiten keert... Ja, dan ben je wel het haasje. Ja, dan dan wanneer is het heel lastig het om dat te verhullen. Wanneer valt het op? Ik denk dat het niet zo snel opvalt. Ik denk dat heel veel mensen die wij in het boek ook beschrijven... gewoon uh, door toeval... Uh, tegen de lamp zijn gelopen. Soms doordat er anderen doodgingen. Uh, Enstra is er een goed voorbeeld van. Uh, die werd doodgeschoten. Toen kwam in één keer een dagboek van hem op tafel. Toen kwamen de achterbankgesprekken naar buiten. Ja, dan blijkt dat de beste man daar allerlei beschuldigingen doet... Uh, aan het adres van Van Deden. Uh, uh, tegen Holleder, maar ook tegen uh, Jan Dirk Paalberg, ja. een zakenrelatie van hem... Daarom zijn die mensen vervolgd en veroordeeld. Als Enstra niet was doodgeschoten... denk ik niet dat het ooit naar buiten was gekomen. Nee. Zoals luisterend Jan Dirk Pauwberg hou je er zelf uit. Dat is ook een heel hoofdstuk aan het, in het boek aan, aan uh, gewijd. Maar even wat meer kader. En hij werd ook geïnterviewd uh, in Niels naar aanleiding van alle aantijgingen. Jan Dirk Padelberg. Tot 2004 succesvol zakenman... met een geschat vermogen van rond de 300 miljoen euro... Na de moord op zijn voormalige zakenpartner Willem Enstra... wordt Padelberg ineens verdachte. Hij zou de 17 miljoen euro die Holleder afperste van Enstra... voor Holleder hebben witgewassen. Enstra moest het geld overmaken naar rekeningen van Padelberg. En die zou het geld moeten bewaren voor Holleder. Het is wel opmerkelijk dat meneer Holleder bij meneer Enstra vraagt... naar een bankrekening, uw geheime coderekening in Zwitserland... en dat hij ook de naam kent van de persoon die die bankrekening beheert... Het suggereert, zegt de rechtbank, dat er toch contacten waren tussen u en meneer ja. Hollede. U weet waar dit vandaan komt. Dit komt uit het geconstrueerde dagboekje wat meneer Enstra achteraf heeft gemaakt. Ook alle verklaringen die afgelegd zijn hebben maar één bron. En dat is Enstra zelf. Ja, dat vind ik niet reëel. En dat vind ik ook geen punt uh, waar de rechtbank uh, bewijsvoering uit uh, mag putten. Een fragment dat 2010 is dit, hè? Ja. Je zit er met een besmuikte... Nou ja, luisteren, ja, wij hebben hem uitvoerig geïnterviewd... ook in, in diezelfde periode. En of hij is oprecht onschuldig... en hij is een, in een of ander kafka circus terechtgekomen... of hij speelt zo goed toneel. Ja, is dat is Maar aan de andere kant, als je kijkt wat hem voor de voeten werd geworpen... en uh, de manier waarop hij antwoord probeert te geven... op vragen van de rechters, maar ook op vragen van de pers... Ja, het, het werd gewoon niet duidelijk. Hoe, hoe zat het nou tussen hem en Enstra? Waarom zijn die miljoenen heen en weer gevlogen? Volstrekt onhelder. Maar ja, en... is dat dan uh, dat iedereen, wat je wel eens hoort... Hè, even een klein uh, gat in het geheugen ja. heeft... dat hij het niet meer weet? Of, of loopt hij gewoon... Nee, hij heeft, wel, nee te hij heeft zeker verklaringen. Maar wat hij ook zegt... ja, wij deden zaken op de achterkant van een biervultje. Ja. En uh, dat biervultje ben ik toevallig kwijtgeraakt. En nou, daar wilde de rechter niet aan. Op een papieren notaatje, van die dacht... Daar, daar hoef ik niks meer mee, die gooi ik maar weg. Ja, dat, ja. Is, dat is zijn verhaal. En dat is niet genoeg. Uh, en hij heeft ook echt gezegd in de rechtszaal... u begrijpt mij niet, meneer de rechter. Nou ja, dat was ook zo. Ja. Hij is daar hard voor veroordeeld. Uh, Wat heeft en, hij vier jaar geloof ik? Ja, vier gekregen. jaar. En, dat, en Hij is nu in Cassatie. Hij wacht op het oordeel van de, de Hoge Raad. En, en als dat uh, slecht voor hem is... dan moet hij echt de gevangenis in. Ja, dat is wel gek. Het ja. is een hele uh, was... Altijd een hele keurige meneer, een kasteelheer. Iemand die, die, die op, de, op hoog niveau kennis had. Zelfs tot op, op het niveau het koningshuis van het kissingshuis werd toe, nee, gezegd. met nee, staat die ook cruise, in het boek ja, die moet straks dan uh, in, in, niet in streepjes pak, maar in een gestreep pak de gevangenis in. Uh, nu heb ik trouwens vandaag gezien een onderzoek, internationaal onderzoek uh, van criminologen dat witte borden zich prima redden in de gevangenis. Dus er is hoop. Sterker nog, dat is misschien een hoop intellect wat er binnenkomt waarvan de. De, de, veel criminelen denken van, hé, hey, daar ja, valt iets maar, mee te regelen... Wellicht, of die kunnen ik, mijn zaakjes ik, ook ik, voor, ik voor rekening dat, gaan nemen. Ik denk niet dat Perelberg erop zit te wachten. Ja. Hij is echt volledig nog in onze kenning... en uh, gaat ervan vanuit dat hij niet uh, de gevangenis in gaat. Ja, er zit een fragment ook in over, want hij houdt van kunsten... Uh, dat hij uh, een enorm kunstwerk van honderden kilo's... in zijn eentje naar Frankrijk zou ja. hebben gebracht... om daar uh, naar, naar België, hun, ja. of naar ja. België ja. om daar dan handje kon ja. Een paar miljoen en voor te weet, krijgen. Hij weet de namen van, van, van, het, kunst, nou van het kunstwerk dan nog wel. Het, het, uh, het beeldhouwwerk. maar de schilderijen die daarbij hoorden, kon hij niet meer benoemen. Hij had geen administratie. De kunsthandelaar die het had gekocht, is dood. Waar de kunstwerken zijn gebleven, weet niemand. Nee. Um, nou Dat ja, ding was... is tillen van honderden kilo's. Hij, hij tilde wel vaker wat zware dingen. Ja, nou ja, ik, ik weet niet. Nou ja, als, je, als, als je parelberg ziet, dan denk je niet meteen aan een krachtpatser is dat toch ja. nou, ik, ik had wat, wat dingen nog aangestreven in het boek... over de, wat vragen die aan hem zijn. Van waarom maakt hij gebruik van vennootschappen in Panama, Liberia... op de Nederlandse Antillen, de British Virgin Islands? Waarom werden die beheerd door trustmaatschappijen... met name als Amicorp, Amicorp FTC, CMF? Waarom had hij zoveel bankrelaties nodig? Van ABN tot Rabo, van Deutsche Bank... tot de United Overseas Bank in Luxemburg... van de USB-bank in Zurich tot Clariden Bank in Geneve? Dan kan het niet deugen. Ja, het, het is wel grappig wat je daar zegt. Want dat zijn wel allemaal instituten die als zich keurig zijn. zijn. Hè? Ja, de, de, de, ook de banken die je noemt. Die hebben natuurlijk jaren zaken gedaan met Parelberg en met Enstra. En met allerlei andere types... Um, en dat zijn banken die van dezelfde constructies gebruik maken. Of die grote bedrijven helpen om van die constructies gebruik te maken. Ja. En die discussie wordt nu ook gevoerd. Dus in feite, en dat is ook wel de verdediging van Parelbeeg... ik doe het niet veel anders dan een bedrijf als Google. Hè, die ook gewoon zoekt naar een plek waar ik fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk... mijn geld kan parkeren. Dat is mijn drijfveer. Ik ben een fiscaal gedreven mens. Zoek er verder niks achter. Waar aan welk, geloof je hem? Ja, dat is een vraag die je natuurlijk en een terechte vraag. Ik, ik snap ook dat je hem stelt. Um, Want dat, je, ik je hebt geloof. Ik niet de wijsheid ik, in pak, nee, Ik welke heb gevoel, niet de wijsheid in. Nou ja, we hebben heel veel gekeken naar zijn bedrijven en we hebben ook zijn dossier goed bestudeerd. We hebben ook zijn Weer wordt goed bestudeerd. We hebben echt van alle kanten de informatie gekregen en ik weet het oprecht niet. Kijk, ik ga niet zeggen dat de rechters die hem hebben veroordeeld dat ten onrechte hebben gedaan, want als je kijkt en ik noem dat dan maar de juridische waarheid, gewoon het dossier wat er ligt en de antwoorden die Parelberg niet kon geven, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je als rechter denkt van, nou ja, je hebt wat te verbergen, ja. dus en dan ben je al snel schuldig ja. als je wat te verbergen hebt. Maar en als je dan ook nog rijk bent, ja, dan. Uh... Is ja. de jacht op het geld geopend? Ja, nou ja, of je nou rijk bent of niet. Uh, Holleder heeft ook een ontneming van 17 miljoen aan zijn broek. 17 miljoen euro. En die gaat dat nooit terugbetalen. Dus je wordt gewoon gepakt. Als, je, als ze denken dat, ze, dat, dat je je ergens aan schuldig hebt gemaakt. krijg je tegenwoordig een ontneming aan je broek. En dan moet je betalen. Wat, er zijn veel dingen interessant, vind ik, aan die zaak van Parelberg. Maar één van de zaken is in ieder geval dat je heel duidelijk die vervlechting ziet tussen onder- en bovenwereld. Dat er dus, we kennen de criminelen, maar die moeten dus medewerking hebben van notarissen, van advocaten, van slimme fiscalisten. Ja, nou ja, uh, kijk, een crimineel moet ook eten, dus hij geeft zijn criminele geld ook bij de bakker uit. Uh, hij moet in zijn levensonderhoud voorzien en dat doet hij niet. Ja, maar de bakker die pakt een... een lekker broodje voor hem. Een notaris die stelt allerlei regelingen op en weet meer dan de bakker, toch? Dat was voorheen eigenlijk niet per se zou... je kon in de jaren tachtig gewoon met een zakgeld... naar de bank stappen en zeggen... hier is 150.000 gulden. Kunt u dat op mijn bankrekening storten? En dat gebruikte je vervolgens om leuke dingen van te kopen. En dan deed het dat... er niet toe hoe je nee, eraan kwam? Want, er werd nee, want naar de gevraagd. eisen waren er niet... de eisen was er gewoon niet... dat een in, in, instituut als de bank dat verifieerde. Tegenwoordig kan dat echt niet meer. Als je nu meer dan 15.000 euro... Ergens uitgeeft, uh, zeker in bepaalde beroepsgroepen, is het dan de verplichting om dat te melden. En er kwamen jaarlijks ook tientallen zo, zogenaamde motmeldingen, uh, ongebruikelijke transacties, ja. komen er binnen bij de politie. Dus nee, dat, dat lukt je niet meer. Maar dat was, dat was vroeger gewoon wel zo. Want er is nu ook de meldplicht hè, van al een tijdje, een aantal jaren... Ja. door advocaten, notarissen, banken... Ja. als ze iets zien waarvan ze denken dat deugt niet... dan moeten zij dat aangeven. Dan moeten zij dat aangeven. En dat gebeurt ook wel, maar dat gebeurt niet altijd. Nee, want als een advocaat zelf niet deugt of een notaris... Ja, ik weet het niet of een advocaat een, of een notaris dat altijd zal onderkennen... Maar... Nou ja, je kan op zijn minst vragen stellen, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat gebeurt ook steeds meer. Er is ook steeds meer controle vanuit de beroepsgroep zelf. Um, maar goed, er zijn altijd typen te vinden... Uh, die uh, de, de, de, de sluipweggetjes weten te bewandelen en dat ook blijven doen... omdat ze daar een goede boterham aan verdienen. Wat fascineert jou het meest aan deze hele wereld? Ja, nou, ik, ik vind dat raakvlak boven onderwereld fascinerend. Dat zijn mensen die... Um, als zich met regulier uh, eerlijk zaken doen, zo lijkt, uh, heel veel geld kunnen verdienen en toch hebben ze ergens gekozen voor uh, uh, om die grens over te steken. Ja. Wat is het? Kom je erachter? Uh, nou, ik, ik, ik denk niet dat het heel bewust is van ik, vandaag sta ik in de bovenwereld en morgen in de onderwereld. Ik denk dat het ontstaat, uh, nou, heel simpel, door vriendschappen. Soms gewoon simpelweg in de kroeg, daar zijn ook wel de verhalen van bekend, dat, dat, dat de bekende types uit de onderwereld in de Amsterdamse horeca op zoek gingen naar uh, rijke ondernemers, met wie ze dan een leuke tijd hadden. Die ze uh, uh, in, in hun kampje probeerden te halen. En, en die ze dan na verloop van tijd gingen afpersen. Dat is het hele verhaal rond Enstra rond ook geweest. Ja. En ja, het is gewoon spannend. Het is leuk. Het is, hoe je het went of verkeerd. Uh, ik heb best een groot aantal criminelen ontmoet. In, in de tijd dat ik erover schrijf. Um, en het zijn vaak toch hele interessante, vaak ook aardige, uh, grappige je mensen. Je denkt, je zit twijfelen of je het gaat zeggen. Nee, helemaal niet. Nee, oh, okay. nee, nee, want ik, ik, ik, ik zal mezelf altijd verre houden van hun, uh, hun privéleven. Maar ik snap wel dat... Kijk, ondernemers zijn natuurlijk ook avonturiers. Maar een goede ondernemer durft de risico's te nemen. En gaat ook grenzen over. En laten we wel wezen, als iets is aangetoond de laatste jaren... ik noem een vastgoedfraude... ook in de top van het Nederlandse bedrijfsleven zitten gewoon boeven. Dus wat ik daarmee zeg is dat een ondernemer... in wezen niet zo heel veel verschilt van een, uh, ja, een, een, crimineel, een grote drugscrimineel... In, in die zin dat het beide zakenmensen zijn. Alleen de een doet het binnen de wet en de ander doet het buiten de wet. En ik denk dat ze elkaar daarin vinden. Ja, maar de, bij het een gaat het toch over het algemeen wel met meer geweld gepaard. Want... Nou, liever niet. Ik denk dat een, dat een, dat een, een kopstuk uit de georganiseerde criminaliteit er zoveel mogelijk baat bij heeft als er zo weinig mogelijk geweld wordt gebruikt. Weet ik, maar er hangt toch wel vaak een verdenking van liquidaties ja. van, uh, ja. Niet ja, van, ja, ja, van geweld de, aan kijk, vast. Op, moment, op het moment dat, dat je dus een zakelijk conflict hebt... dan, dan zijn de, de oplossings, uh, of de, de methode om te incasseren... of de methode om dat uh, goed te draaien... zijn ja. natuurlijk anders dan, dan in de bovenwereld. En dan komt er inderdaad geweld aan in te pas. Maar kan het zich ontwikkelen of is dat dan toch echt wel een karakter wat je moet hebben? Want dan moet je tegen kunnen. Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat je daarin rolt. Ik denk niet dat je. Uh, uh, nou ja, sommige mensen zullen wel uh, voor misdaad geboren worden. Maar ik, ik denk dat je op een bepaald moment een beslissing moet nemen. En misschien wordt die beslissing ook wel voor je genomen. En als je dan die stap eenmaal hebt genomen, ja, dan is het is er eigenlijk geen weg meer terug. Is het voor jou raar als je dan die mensen ontmoet? En dat je denkt: God, wat nou, eigenlijk best leuke lui? Nee. Als je weet waar ze van verdacht worden... of waar ze al of niet voor veroordeeld zijn? Nou ja, nee. Ik, ik zeg nee, maar ik bedoel eigenlijk helemaal niet nee. Uh, nee, dat, ik vind het af en toe wel vreemd... om, om aan tafel te zitten met iemand... Met wie, uh, met wie je dus goed kan babbelen... en die een, uh, een aardig verhaal heeft. En misschien ook nog wel een aannemelijk verhaal. Maar als ik dan weet... en dat, dat heb ik wel in mijn achterhoofd... wat er in de dossiers over die personen uh, wordt geschreven... en wat er in het milieu aan verhalen rondgaat... Ja, dat, dat zit er ja. continu, dus ik ben altijd op mijn hoede. Ja. Ik, ik zal me daar niet in mij laten trekken. Nee, want dat, dat is natuurlijk vaak waar dan... als het om misdaadjournalisten journalisten gaat... Nou ja, daar wel eens zijn wel verhalen van, uh, over, maar ik, ja... Komen ze te dichtbij, ja. ze zitten er te, dik, te, ja. te diep in of ja. te dicht bovenop? Ja, nee, dat, dat, daar zijn verhalen van ja. bekend, maar... Maar weet je van jezelf nog wel als je er te dicht bovenop zit of niet? Nou ja, ik heb geen vriendschappen met criminelen. Dus ik dan vind... Kijk, wat je zou kunnen zeggen is, op het moment dat je een verhaal optekent... wat Marjan Husk en ik uh, best veel hebben gedaan de afgelopen jaren... dat we criminelen aan het woord laten. Dat, dat zie je aan zich eigenlijk helemaal niet zoveel. In, in, in de kranten uh, zijn er, of, en op tv zijn er toch vaak de verhalen van de rechtszaken... de verhalen van het Openbaar Ministerie en de politie. En wij vinden het voor het evenwicht uh, belangrijk om het... Tegengeluid te laten mm -hmm. horen of het geluid van de andere kant. En vaak levert dat ook nieuwe informatie op, die het beeld. In, het, het grijze of het zwart-witte beeld inkleurt. het grijs maakt of het, of het kleur geeft. Uh, en dat vinden wij belangrijk. Uh, dus ja, ik vind het heel goed om. om, om, om de, de boeven, om ze maar zo ja. te noemen. en een advocaten op te zoeken. Maar, ik heb, maar wat, wat gevaarlijk is, is natuurlijk. het gevoel dat je voor een karretje wordt gespannen. Dat is altijd een belang. Dat is altijd gebruik, als ja. het maar geen misbruik is. En ja, dat, dat weet ik niet altijd 100% zeker. Nee, maar dan moet je gewoon op, je, op jouw eigen gevoel ja, afgaan. Ja, op je op gut feeling, ja. Ja. Ik wil het zo meteen met je over hebben... over Nederland als ideaal witwasland. Um, maar eerst nou, gaan we naar muziek luisteren. Jouw keuze is uh, Bruce Springsteen, Hardy Dancing. Maar welk nummer en waarom? Uh, State Trooper... Uh, ik ben niet per se een enorme Springsteen-fan, maar sommige nummers vind ik erg mooi. Dit is van het album Nebraska. Uh, en het is ook te vinden op de soundtrack van The Sopranos. En dat is een serie die ik fantastisch vond. Het gaat gelukkig helemaal niet over criminele activiteit, nee, ja. hè? Nee. Nu, Riding on a wet night 'neath the refineries glow Out where the great black river rivers flow License, registration I ain't got none But I got a clear conscience About the things that I did. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe. You I had a pretty wife. Well. The only thing that I got, been bothering me my whole life, is to stay. Trooper een prachtig nummer van Bruce Springsteen. Radio 1 Casa Luna. Guelana Plof. Vannacht is Harry Lensink. Hij schreef samen met Marjan Huske het boek De Jacht op Crimineel Geld. Waarin veertien uh, zaken worden behandeld. En dat zijn wel aansprekende zaken. Had het al eventjes over onder meer Willem Enstra, Klaas Bruinsma, Evert Hinkst, Advocaat Charles Wolsman, uh, De Harsbaron. Om te kijken hoe zij al hun zwarte geld hebben laten witwassen of zelf hebben witgewassen. en wat justitie probeert daartegen te doen. Ik heb begrepen dat er het streef is om dit jaar zo'n 60 miljoen euro terug te halen. Ja. Van de 18 tot 25 miljard. Nou, dat is, dat, Die 18 tot 25 miljard is een schatting. Natte vingerwerk. Uh, ook al is het onderzoek gedaan door gerenommeerde uh, wetenschappers. Is gewoon niet hard te, te krijgen wat er nou precies omgaat ja. in, uh, in dat witwascircuit. Maar, maar dan het is zal het wel... eerder omhoog gaan dan dat het minder is. Dan <laughs> dat 18 weet ik niet, miljard. maar het is oh. dan ook wel heel erg veel. Ja. ja, en het is dus het heel is erg weinig wat het justitie veel... eigenlijk kan ophalen langs een jaar. Ja. Nee, dat stelt niks voor. Nee. En wordt ja. er wordt ook nog eens gezegd, van het moet in 2018 nog veel meer worden. 115, ja. geloof ik, zeg ik even uit mijn ja. hoofd. 115 miljoen. Zoiets. Waarvan al verschillende instanties zeggen. haalbaar. Het gaat überhaupt niet lukken. Nee. nee, want nou ja, kijk, je moet. Jij je je... zegt het ook in het boek. Ja, je moet prioriteiten stellen, en, en, en dan is moord, doodslag. Uh, of uh, de buurman die iets doet wat je, wat je liever niet hebt. belangrijker dan uh, een witwastraject traject uh, via de Britse Maagdeilanden. Ja. Dit gaat om geld alleen. en niet ja, zozeer en om leven en dood op die manier. Precies, en ja. dat raakt mensen niet, niet direct. Dus. Uh, daar zullen opstelt en teven ook minder goede sier mee kunnen maken. Ja. Ik wil met jou luisteren naar een fragment uit Sembla uit 2006. Dat had Sembla een uitzending over dat Nederland. een ideaal witwasland was. Fout parkeren of te hard rijden levert vrijwel altijd een boete op. Het witwassen van crimineel verkregen geld bijna nooit. Een van de dingen die daarin een rol speelt, is dat uh, financieel onderzoek uh, niet echt sexy is. Het, speelt niet erg, het spreekt niet erg tot de verbeelding van de mensen die het de feiten moeten doen. Dat geldt zowel bij het Openbaar Ministerie als uh, bij de politie. Meer dan 18 miljard euro crimineel geld wordt elk jaar keurig in de Nederlandse economie gepompt. Dat heet witwassen. Met kleine contante uitgaven is dat niet moeilijk en de pakkans is bijna nul. Maar ook bij echte grote bedragen, miljoenen aankopen voor huizenblokken... of andere vastgoed, is er nauwelijks kans dat justitie erachter komt. De overheid wil voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Gevolg, Nederland staat bekend als witwasparadijs. Misdaad loont. Want van al dat criminele geld wordt niet eens 1 op de duizend euro... uiteindelijk in beslag genomen. Ja, dit was 2006... Ja, We leven dat, nu in uh, 2013. Er is niet veel veranderd. Nee. En uh, Dat is op zich wel vreemd, want als je de minister hoort... En, en, en als je ook ziet wat er gebeurt binnen het OM... dan is de focus op het afnemen van dat criminele geld... in elk geval bij de leiding van de opsporingsinstanties... is het wel degelijk. Maar... Dat maar is, de... zijn dat de, is dat de spierballentaal van Opstel van ja. teven? Of heb je het idee, dat nou ja, is ook echt wel meer nee, daar aan Nee, er gebeurt gaan. ook wel wat, kijk. Wat je wel ziet is dat er in ieder geval meer uh, vakkundig personeel wordt binnengehaald. Uh, dat er beter wordt betaald. Maar goed, um, op de werkvloer, de politiemensen, de rechercheurs... die uh, achter de criminelen aan moeten... daar moet die mentaliteit ook ontstaan dat je... Uh, ...kijkt naar waar het vermogen zit. Dat moet Vanaf het eerste moment moet dat, moet dat uh, aanwezig zijn, dat uh, besef. Want anders kom je er niet achter, dan is het weggesluist... ...of dan zie je het niet. Nou... Want waar die nu, omslag in het denken die is er nog niet. Die uh, ligt nu vooral de, de focus op welke transactie wordt er gedaan? Ja, dat is hoe, een hele flauwe, de maar wat, Ja, wat ze dan noemen de, de, in, binnen de politie... heet dat uh, uh, de eerste kerels, dan de kilo's en daarna de knaken. En uh, die knaken dat, nou ja, die zouden volgens uh, sommige rechercheurs... en met name de financieel onderlegden, wat meer naar voren moeten... Uh, ja, dat, dat, dat, dat is nog niet zo. Want als dat zo zou gebeuren, wat is daar dan het effect van? Nou ja, dan van? haal je waarschijnlijk wel meer binnen. Uh, maar alleen... buiten dat, ga je daar ook, kan je daar ook criminaliteit meer mee tegen Nou ja, dat is de vraag. Kijk, uh, maar dat is, dat is eigenlijk een andere discussie... in hoeverre uh, ondermijnd uh, is witwassen uh, uh, maatschappelijk ondermijnend. Hè? In hoeverre hebben we daar echt last van als, als land? Daar zijn ook criminologen die daar vraagtekens bij plaatsen. Uh, kan het zelfs goed zijn voor een land? Nou, dat denk ik niet. Kijk, uh, er wordt geen belasting worden... over betaald, dus nee. dat, dat is maar sowieso. Er worden wel een... investeringen gedaan. Ja, maar goed, dat is dan misschien ook weer in sectoren waarvan je niet per se wilt dat er investeringen in worden gedaan. Uh, in worden gedaan. Vaak dat gebeurt, Nou ja, of het wordt gewoon teruggepompt in het criminele circuit. Ja. Als je uh, een, een grote uh, drugsorganisatie hebt, dat vereist ook gewoon heel veel geld. Dus veel geld vloeit ook terug, zoals dat ook bij uh, reguliere ondernemingen gaat. Maar schadelijk voor de economie is weer een ander ding. Of dat ik weet niet of dat te berekenen valt. Het zal ongetwijfeld schade berokkenen. Maar uh, of het inderdaad zo, zo, zo nou, belangrijk is als uh, de minister het wil maken, dat weet ik niet. Waarom zou hij het dan doen? Waarom zou hij het zeggen? Omdat het wel een issue is. Kijk, het wordt, het wordt wereldwijd, is het wel op de kaart gezet. Er zijn bij de Verenigde Naties, uh, maar ook in andere uh, bilaterale overleggen tussen landen binnen Europa, is het wel een een belangrijk uh, gespreksonderwerp. Maar staat Nederland dan ook bekend als een land waar veel mogelijkheden zijn? Ja, nou ja, goed, de, de, de discussie over Nederland Belastingparadijs... die ook heeft gewoed het afgelopen half jaar. De, daar kan je ook van zeggen, is dat nou zo slecht voor, voor Nederland? Nee, dat is niet zo slecht voor Nederland. Maar het is wel een discussie waarbij Nederland een onderdeel is... en ja. waar Nederland op de vingers wordt getikt. En dat gebeurt ook als het gaat om dat criminele geld, het witwassen. Nederland heeft een hele ingewikkelde uh, financiële uh, structuur, infrastructuur moet ik zeggen. Uh, en omdat het zo ingewikkeld is, kan je je daar ook goed in verbergen. Ja. Uh, dus daarom is het een aantrekkelijk land om wit te wassen. Kan dan justitie dit ooit uh, gaan winnen? In hoeverre uh, je van termen van winst of verlies kan spreken. Maar nee, kunnen dat... ze ooit slimmer worden dan de boeven? Nee, maar dat is de essentie van het spel. Je loopt altijd achter de feiten aan. Maar Wat goed... zijn dan de nieuwe ontwikkelingen nu? Nou ja, uh, um, er is op zich niet zo heel veel nieuws onder de zon. Het gaat uiteindelijk om dat dat geld wit gewassen moet worden. Vaak cash naar het buitenland moet. Maar wat je wel ziet, is dat daar andere dragers voor worden gebruikt. Dat tegenwoordig er uh, meer plastic wordt gebruikt. Uh, Debitcards uh, heb je het dan over. Soms gewoon op telefoon staan, gigantische Op de simkade van telefoon staan gigantische bedragen. Er is al volledig virtueel geld. Bitcoins is daar een voorbeeld van. En dat wordt ook wel heel erg. Uh, of dat wordt meer en meer gebruik, gebruikt in het criminele circuit. Want hoe werkt dat ook weer? Ja. Met die bitcoins? <laughs> bitcoins, ja, dan ook daarvoor. Uiteindelijk moet je gewoon ergens een mannetje hebben. dat het niet zo nauw neemt. dat jouw cashgeld in ontvangst neemt. en dat dat op een bankrekening naar zit. Nou, als je dat vervolgens, als je daarmee bitcoins koopt. in plaats van dollars of uh, marken of uh, weet ik wat. En met het virtuele geld kan je tegenwoordig ook gewoon steeds meer betalen. Ja. Uh, er zijn steeds meer mogelijkheden om daar je uh, inkopen mee te doen. Dus dat, en het is veel minder makkelijk traceerbaar. Want het gaat via het wereldwijde web. En hoe zit het met het islamitisch bankieren? Wat ook weer vaker schijnt te gebeuren, begreep ik. Nou ja, dat heeft meer aandacht gekregen in de strijd uh, tegen terrorisme. Is daar weer een focus op gekomen. En... Uh, dat werkt heel simpel, puur op basis van vertrouwen. Je stapt hier naar iemand uh, en je geeft hem 100.000 euro. Uh, die persoon belt naar een mannetje in Pakistan. En die zegt: Ik heb hier 100.000 euro. Uh, dat is van ons. Kan jij daar 100.000 euro apart leggen om daar iets mee te doen in Pakistan? Dat geld is dus niet van hier naar Pakistan gegaan of weer terug. Maar de kredieten zijn er, zijn er wel... Zijn er afspraken, over mondelingen afspraken. Er is een krediet op basis van vertrouwen. En dan is het puur als je getapt hebt, zeg maar. Maar dan nog weet je niet of het crimineel geld is of niet. Dan nee, kom maar je dus eigenlijk je kan het nooit wel, achter. Nou ja, je kan het mensen vragen. Uh, wat natuurlijk een goed wapen is voor de opsporingsinstanties... is de kennis hebben van het vermogen van uh, verdachten. En als je ze dat voorlegt, als je zegt... nou, meneer, u hebt uh, een half miljoen maar u hebt geen uh, legaal uh, inkomen daar tegenover staan, nu geen legaal werk, uh, u hebt een uitkering of weet ik wat, uh, kunt u dat verklaren? Ja. En als iemand dat niet kan verklaren en zo iemand komt voor de rechter, ja, dan is de rechter tegenwoordig geneigd om dat als uh, illegale inkomsten te zien. En dan word je veroordeeld voor witwassen en dan ben je het kwijt. Is het een eerlijk systeem? Want wij hebben altijd onschuld hè, totdat je... Je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Ja. En eigenlijk werkt het bij het plukken... of het geld terughalen, werkt het juist zo... dat je, als er een verdachte situatie is... moet jij zelf maar zien aan te tonen dat hij niet verdacht is. Nou ja, je bent nog steeds wel onschuldig... totdat het tegendeel bewezen is. Alleen eh, maar het, het is bewijs, wel anders, toch? moet justitie het met het bewijs tegen jou komen. Nu moet jij zelf met het bewijs wat dat klopt. Ja. voor jou spreekt Ja, dat klopt. Komen. Het is de omgekeerde bewijslast. Dat is wel een verschil met hoe het uh, voorheen was. En uh, ja, daarmee is het voor de staat... wel makkelijker om uh, verdachten... Hard aan te pakken. En dat zou best eens kunnen. Ik heb er nog geen voorbeelden van gezien... maar dat mensen daarmee ten onrechte geld wordt ontnomen. Dat is nog niet gebeurd, naar nou jouw weten? Niet nou, vast wel, maar nee. ik heb er geen voorbeelden van gezien. Ik hoor wel boeven klagen uh, of mensen die veroordeeld zijn... dat het dat hen ten onrechte geld is afgenomen. Maar ja, kijk, uh, dan krijg je de discussie... Uh, ik ben gepakt voor dat transport. Nou, dat is 50.000 waard. Ze hebben 100.000 bij me gevonden... Mogen ze dan die extra 50.000 ook ja, ja. van me afnemen? Ja, nou ja, je bent wel een boef. Dus het zal ook uit diezelfde handel komen. Dus het zijn vaak krokodillentramen. Ja, ja. Nou is er, als ik het hoor, zijn er wel degelijk ontwikkelingen? Of het allemaal even succesvol is. Dat, dat is de vraag. Is justitie wel op de goede weg, wat jou betreft? Ja, ik weet, daar kan ik geen, geen, geen goed oordeel over vellen. Ik, ik hoor ze het zeggen. Ze menen... De leiding, tenminste, meent zelf van wel, maar dat moet ook voor de bune. Het is een politiek onderwerp. En op de werkvloer hoor je toch veel geklaag... dat het uh, nog steeds stroperig is, dat het nog steeds lastig is om mensen zover te krijgen om naar uh, de geldstromen te, krijgen, te kijken. Dus ja, ik, ik hoor. Twee soorten verhalen. Ja. En, en uit ons boek blijkt ook... de ene keer lukt het heel goed... de andere keer gaat het fout. Maar ook uh, wel, die verhalen die jij noemde... van de bouwwakker van Gifhorst ja. en, uh, en Parelberg... dat je ook al kunt betwijfelen of, het, of ze het goed doen... of dat ze te ver gaan erin. Dat is dan weer de andere kant van de medaille. Nou ja, goed. Ik, ik vertrouw in Nederland toch op het oordeel van de rechter. Um, en die heeft in de zaak van Parelberg tot op heden... In een hoge, in eerste aanleg in een hoger beroep geoordeeld dat de man schuldig is aan witwassen. Ja. Dus ja, daar moet je je dan maar bij neerleggen. Je maar kan je dat niet anders. door? Of valt dat mee? Nee, ik weet het niet. In het geval van Paarbelberg kan ik het niet zeggen. En in het geval van Griffhorst kan ik me voorstellen dat hij het ook nog gaat winnen ook. Die zaak moet nog voorkomen. Wanneer gaat dat gebeuren? Jij zei Volgend hij... jaar is uh, nu de planning dat, het, uh, dat hij voor de rechter moet verschijnen. als hij nog leeft. Okay. Eigenlijk komt het erop neer dat je een boef het beste kan pakken op zijn geld terug. Ja, je gevangenis Absoluut. maakt niet zoveel uit. Daar als, doet het als je bijn. maar van zijn centen afblijft. Ja, daarom, daarom stap je de misdaad in om, om rijk te worden. Niet, nou, misschien sommige mensen omdat ze het spannend vinden... maar uiteindelijk denk ik dat geldelijk gewin de, het belangrijkste motief is. Ja. En als ze dan van de tien huizen er vijf kwijtraken... dan, dan, dan raakt dat ze dat, dan doet dat echt pijn ja. hebben ze er nog vijf over. Maar ja, maar vaak op. worden er tien ontnomen tegenwoordig. Ben je wel eens jaloers op ze? Nou, misschien in, in het vrije denken... Um, niet zozeer in, uh, op de criminaliteit aan zich... maar het zijn wel vaak vrije geesten die creatief zijn. En ja, dat, dat kan wel prikkelend zijn. Dank je wel voor jouw komst hier naartoe, Harry Lensink. Over het Harslaan. boek dus De Jacht op Crimineel Geld... wat hij samen met Marjan Huske uh, schreef... schrijven beide voor Vrij Nederland. Um, we laten de criminaliteit straks achter ons... maar over beslagleggingen wil ik het wel graag met u gaan hebben... in het tweede uur. Als u wel eens te maken heeft gehad met een inbeslagname... of dat nou beroepsmatig is, of dat het uw eigen spullen betrof... of uw loon, of iets anders, laat het ons dan weten. Ik wil graag horen wat er aan de hand was en hoe dat is afgelopen. U kunt bellen op 0800 1121, dus 0800 1121. Mail ik dan uiteraard ook naar kazaluna.ncrv.nl. Dus inbeslagnames, daar gaat het over in het tweede uur van Casaluna na het hoorspel. Tot zometeen.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 Mm -hmm. Leo heeft daar een mooie anekdote over. Oh. Ken Leo, Leo Ik heb alleen van gehoord. Ken Leo Too? Ik heb wel eens wat van hem gelezen. Wat? Pas het dan? Maar dit staat in een dagboek. Leo was een vriend van Vergelp. Leest u die dat? Ik vind hem prachtig. U vindt hem prachtig? Dat deugt niet. Ja, natuurlijk wel. Maar is niet een oude brompot. Ja, maar daar houdt hij Daar houdt hij van. In ieder geval was hij dus een vriend van Van Gennep. En hij vertelt dat Van Gennep van Plan is een artikel te schrijven over de druiden... omdat hij ontdekt heeft dat die helemaal niet van keltische oorsprong zijn. Ja. Waarop Gourmand zegt, ik geloof dat Gourmand was... Prachtig, voor opgezette ideeën moet je vernietigen, Of zoiets. En dat vindt hij dus ook? Nou. Ja. Maar waarom gebruiken we de theorie van Van Gennep dan niet als paradigma? Wat is een paradigma? Dat is toch een voorbeeld? <tog> oh, een voorbeeld... Nee, dat moet je nooit doen. Dat is een omweg. Een omweg? Hallo. Ken jij Lien Kiepen en Gert Wiggelaar? Nee. Gert? Engeline, dat komt... Ik was er vorige week niet. Toen was ik met vakantie. Mag ik ook een kopje koffie van u, meneer Goud? Van Gennep heeft natuurlijk een reden om die kelte te ontmaskeren. Ik denk dat hij daarin een product is van het Franse intellectuele centralisme. Het gaat erom dat je aan je eigen vooroordelen ruimte geeft. Heeft Maarten jullie ook op je gezicht uitgekozen? Dat weet ik niet. <lacht> nee toch, hoop ik. <lacht>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 kom terug op je afkeer van Turks restaurants. Nee, ja. Nou, kun je daar nou niet eens over uitschrijven? Het interesseert me. Ik weet niet waarom, ik hou er domweg niet van. Een paar weken geleden heb ik wat interviews afgenomen in Limburg. Ik zat na afloop in de stationsrestaurantie in Eindhoven. Ik was moe, ik had hoofdpijn. En we zaten aan een tafeltje naast me zeven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 Het bureau moeten vertegenwoordigen. Wat zou hij daar in godsnaam moeten zeggen? Hij zag de kist met Meijring erin, dolven onder bloemen. Bedolven onder bloemen. Ik kon ze niet voorstellen dat Meijring veel mensen kende. Een grafstuk van zijn vrouw, een groot bloemstuk van het bureau, van zijn vrienden en collega's. Daar moest hij ook voor zorgen. Moet er niet ook een advertentie worden gezet? In het Brabants dagblad, omdat hij dat iedere ochtend dat zit te lezen.